Bijzonder goedenavond. Martin van Geel kon in zijn eerste werkweek bij Feyenoord meteen goed nieuws melden. Fernandez en Nelom komen. De vrijteken erbij. En er blijft het niet bij. Aan vakantie komt Van Geel voorlopig niet toe. De agenda staat vol, ook volgende week nog. Daarna zullen de mensen van de voetbalkant uh, al uh, vrij snel op vakantie gaan. Ik niet. Ik heb mijn vakantie nog niet gepland. We gaan eerst keihard aan de slag hier en dan, uh, dan zien we het wel. Voor het bestaan van RBC als betaald voetbalorganisatie bungelt aan een zeer dun draadje. Als de ploeg morgen degradeert uit de eerste divisie, kan de stekker er wel eens uitgetrokken worden. Toch weigert technisch directeur Jeffrey Kooistra de schuldigen aan te wijzen. Ik voel niet de behoefte om nu te gaan roepen van uh, het, het heeft daar het heeft, gelegen, daar heeft het gelegen. Ik voel me meer geroepen om te proberen om het nu vlot te laten trekken, vlot te gaan trekken. FC Twente en Ajax maken zich op voor de twee slotakkoorden van het seizoen. Eerst de bekerfinale en dan de beslissing om het landskampioenschap. FC Twente ontwikkelt zich de laatste jaren steeds verder. Ook op maatschappelijk gebied. Zo bestaat er een echt Twente-koor. De tekst is op teletext na te lezen. Straks een reportage. En dit zijn natuurlijk Europa League voetbal... in het komende uur van Langs de Lijn. Mm. Bon dia, meneer Van der Geer... Goedenavond, meneer Van Gelder. U volgt twee wedstrijden, halffinale Europa, League en daarin veel Portugees geweld. Veel Portugees geweld, met name natuurlijk in de wedstrijd Braga-Benfica. Dat is het uh, duel waar de spanning nog op zit. Omdat Benfica de eerste wedstrijd met uh, 2-1 won. En er dus nog een kans is voor Braga om door te gaan naar die finale. Nu thuisspelend tegen Benfica. Het uh, kwam, uh, of het werd uh, 1-0 voor, uh, voor Braga... Na 17 minuten, een corner vanaf de linkerkant. En Castaglio, een kleine verdediger van de Braga. Toch ingeklemd tussen een aantal grote verdedigers van de Benfica. Raakte de bal goed en zette bij Fica dus op achterstand Braga op een 1-0 voorsprong. Een stand dus nu in het totaal 2-2. En een stand waarmee Braga zich zou kunnen melden in Dublin op 18 mei voor de finale. Maar goed, we hebben nog 45 minuten daar te gaan. Voetballend is het niet heel goed. Heel veel overtredingen. Ruwe wedstrijd eigenlijk mooiere voetbal wordt gespeeld bij de andere wedstrijd. Villarreal tegen Porto. Eigenlijk vooraf een uitgemaakte zaak. Porto won de eerste wedstrijd met 5-1. Ja, wat moet je dan als Villarreal? Nou ja, gewoon maar een beetje vrijheid voetballen. En laten zien dat je dat kunt. En misschien is er dan nog wel iets van een wonder mogelijk tegen Porto. Nou, het ging eigenlijk best aardig voor Villarreal. Twee, drie kleine mogelijkheden. Uiteindelijk ook de 1-0. Na nou, iets meer dan een kwartier spelen. Goal van Kani. Maar als uh, daarna mogelijkheden voor Villarreal onbenut gelaat worden... is daar in de 35e minuut hulk met een uh, van richting veranderd schot. En uh, dat betekent de 1-1 in die wedstrijd. Ja, en dan kan eigenlijk uh, de, de aspiratie van Villarreal... naar de finale te gaan wel in de tas. Dan zal Porto deze wedstrijd uitspelen. Er zal in de tweede helft de spanning liggen in uh, Braga bij het uh, duel Braga bij Fika. De wedstrijden gaan direct beginnen aan de tweede helft. En Ronald zal u op de hoogte houden. Vamos e mãe que vai soltar Olá também que menininha se copie no tridinha Hoje dele que vai espiar Vamos e vai soltar O quer ele sente ele fica Cabo salting e sal Vamos à limpeza da vida Agora é só maternidade O quer ele sente ele fica Cabo salting e sal Vamos à limpeza Agora é só maternidade És minha de hoje em dia Cada cinto que e covardia volta te fazer escoladeira Esta te marca uma brincadeira És minha de hoje em dia Cada cinto que e covardia Vou te fazer escoladeira Esta te marca uma brincadeira O que ele escoladeira Vou ele fazer escoladeira Já vou te, te, te tocar em guiçar Vamos à lhe Agora é só maternidade en zin die elektra, in die zand, we Cabo vamos a mãe que vai soltar. Olá, também pequenininha, que se corpir nutridinha. Dro e ter cabo vamos a mãe que O quer sim e ele é gostar, cabo Vamos a lintranidade, agora é só maternidade. O quer sim e ele é gostar, cabo Vamos a lintranidade, agora é só maternidade. Het een bocht in dat vou-te in het jaar, dat ik het jaar, dat ik zie in het dat ik zie in het jaar, dat ik het jaar, dat ik zie in het jaar, jaar, dat ik het in Rostovind is aan. Dan was je Agora is Cesaria Evora met het nummer Nutridinia. Ja, sinds kort is opa ook uh, aan het twitteren. Als u uh, iets wil laten melden, u kunt het doen op check underscore AFC 1895. En wellicht zit er wat leuks bij. Het leuke nieuws komt in ieder geval in eerste instantie vanuit Rotterdam. Feyenoord kon daar vandaag goed nieuws melden. Miguel Nelom en Guillaume Fernandez maken de overstap van Excelsior naar Feyenoord. Maar misschien nog wel belangrijker is het bijtekenen van Stefan de Vrij... Hij is één van de vier spelers die Feyenoord graag wil behouden. De komende weken hoopt het Wijnaldum, Fer en vlaar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 Nou, die neemt wat langer de tijd. Die wil toch eens even kijken van, uh, en, en, en dit seizoen laten bezinken... en kijken hoe, uh, hoe fijn dat zich gaat ontwikkelen. Nou, dat is zijn goed recht. Daar hebben we ook alle begrip voor. En, uh, en met uh, Jorginho Wijnaldum... daar zullen we heel snel na afloop van de laatste competitiewedstrijd... Uh, na 15 mei uh, mee, mee gaan zetten. Dan uh, zijn er nog twee namen die, uh, die vandaag vielen. Uh, de heren Ramstein van Excelsior en Klaasje. Jordi Klaasie ook van Excelsior. Jullie eigendom al krijgen ook een kansen? Ja, die gaan alle twee bij ons in de, in de voorbereiding beginnen. Nou, dat past een beetje in het beleid van, van dichtbij, eh, door Feyenoord en, en Excelsior opgeleid. En t, t, twee prima spelers die zich enorm goed ontwikkeld hebben het afgelopen jaar in de Eredivisie. Eh, nu, nu nog het toetje moeten gaan meemaken waarschijnlijk met, met de play-offs. Eh, maar daarna heel welkom zijn om op 26 juni eh, te gaan starten bij ons in de selectie. Dan nou, heb je het net over samenwerking gehad. Uh, nu zie ik in deze samenwerking een dikke versterking voor Feyenoord. Maar niet echt aan de andere kant. Hoe, hoe, hoe zie jij dat? Want, want Excelsior, het zijn allemaal basisspelers die ze verliezen. Dat klopt. Er zijn ook spelers die daar zo vertrekken. Koolwijk gaat naar uh, NEC. En, uh, maar wij hebben met elkaar al uh, diverse gesprekken gevoerd. Uh, het gevoel van twee kanten is heel goed. Om, de, om dat contact nog uh, intenser te maken. De communicatie nog wat te verstevigen. Dus er zullen absoluut weer als spelers die kant op gaan naar Excelsior. Om daar weer een, een volwaardige selectie uh, mee helpen te creëren. En verder, de komende week? Kunnen we nog meer verwachten? Nou, ik denk niet dit tempo, moet ik eerlijk zeggen. Maar uh, ja, goed, de, de agenda staat vol, ook volgende week nog. Daarna zullen de mensen van de voetbalkant uh, al vrij snel op vakantie gaan. Ik niet, ik heb mijn vakantie nog niet gepland. We gaan eerst keihard aan de slag hier en dan, uh, dan zien we het wel. Als dus ik zo naar het nieuws kijk, uh, wat je vandaag dan kan brengen... dan zeg ik, nou, het is goed geweest dat je vroeg bent begonnen... en uh, niet hebt gewacht tot het begin van het seizoen. Ja, dat was sowieso goed. Kijk, als je diep in mijn hart uh, had ik uh, eigenlijk het liefste bij Rode SC het complete seizoen afgemaakt. Uh, daar had ik mijn zaken wel uh, voor elkaar. Heb ik de zaak ook over kunnen dragen aan mijn opvolger Gerard Wielaert, de nieuwe technisch directeur. Uh, selectie stond voor 95 uh, ingevuld voor volgend jaar. Ja, goed, hier uh, lage bergen werk. Uh, ondanks dat het al fantastisch voorbereid was door, door Erik Gudden en, uh, met zijn uh, collega's. Ja, hebben we het compromis gevonden dat ik hier uh, afgelopen maandag 2 mei begonnen ben en, uh, en de ...wedstrijden wel bij Rode SC blijft volgen... ...omdat ik op die manier toch in ieder geval uh, dat seizoen wil afmaken bij, uh, bij Rode SC... ...met al die mensen waar ik de afgelopen drie jaar fantastisch mee heb uh, samengewerkt... waaronder Harm van Veldhoven. Ik stel dat op prijs, zij stellen dat op prijs. Dus we hebben dat compromis gevonden en tot nu toe loopt dat prima. Het was nooit in spits, hè? maar Gudde heeft ze voorgezet en jij hebt ze ingekopt. Zo kun je het zien, ja. ja zo kun je het zien. Sport kort. oud Marianne Marianne Timmer gaat als coach aan de slag bij Team Liga... Ze gaat samen met Rutger Thijssen de technische zaken afhandelen. Ze volgen daarna het team Groenewold vertrokken Peter Kolder op. Liga is vorig seizoen door Timmer zelf opgericht... nadat ze samen met Annette Gerritsen en Margot Boer zonder ploeg kwam te zitten. Wielrenner Marcel Kittel heeft na de eerste ook de tweede etappe van de Vierdaagse van Duinkerk gewonnen. De Duitse van Skil Shimano was net als gisteren de beste in de massasprint. Hij staat uiteraard ook eerst in het klassement. En Lars Boom heeft zijn contract bij de Rabobank met drie jaar verlengd tot en met 2014. De bankploeg is deze week druk met de contracten. Eerder verlengde ook Tom Lezer al en tekende Continentalrijder Wilco Kelderman zijn eerste contract bij de Grote Jongens. En Michaela Krajicek staat in de kwartfinale van het Challenger in Praag. Ze won van de Italiaanse Corrida Dentoni. En op de WK Taekwondo in Zuid-Korea wacht Nederland nog steeds op de eerste medaille. Reshmi Shari Oging kwam in de buurt. Ze werd in de klasse tot 73 in de kwartfinale uitgeschakeld. Bij de mannen viel voor Jeroen van Roy en Ravik Zori het doek in de achtste finales. RKC Waalwijk kan morgenavond na één seizoenafwezigheid terugkeren in de Eredivisie. Sinds vorige week staat de ploeg van trainer Ruud Brood twee punten voor op FC Zwolle. Bij winst op Fortuna Sittard morgen is het kampioenschap in de League een feit. Aan de hand van vijf opvallende duels kijkt Ruud, Bru kijkt Ruud Brood terug op het seizoen en blikt hij vooruit. Benson binnendoor. Mooie actie van Fred Benson. De redding en de rebound door Richter Gaat er ook niet in. 13 augustus. Het was een lange, hete zomer. De eerste wedstrijd na de degradatie. FC Eindhoven. RKC Waalwijk 0-0. Ja, aan het begin van, uh, van een heel nieuw proces. Een nieuwe selectie. En uh, ja, je hebt ook jongens die er net bij komen. door niet de Groot, etc. Dus die waren nog niet helemaal fit. In dat proces zat je. En uh, ik geloof dat uh, in het begin Eindhoven de kans hebben gehad. En uh, wij met name daarna... En ook nog in de eindfase. Met, met heel de organisatie waren we heel realistisch. En uh, hadden we de doelstelling ook neergelegd bij de top 5 uh, te gaan spelen. Omdat ja, we hadden 15 uh, nieuwe spelers gehaald. Ja, dan moet je afwachten hoe dat gaat. En dan weet je dat het wisselvallig gaat. En we hebben ook nog in de categorie waarvan wij vonden. daar baseren wij onze top 5 op. En uh, ja, oké. Okay, dus die druk uh, was anders van het moeten terugkomen. Brabant met een prachtige... En de goal van Donny de Groot. Het is de 24e minuut. 17 september, de, de eerste RKC. bladeren vallen. De ontmoeting met de gedoodverfde kampioen van de buitenwacht... RKC Waalwijk, Sparta 1-1. Ja, ik had ook op voorhand aangegeven dat Sparta... omdat die de middelen hebben, die kunnen spelers kopen. Ze hebben Voskamp gekocht. Uh, ze hebben een grotere begroting en een breder draagvlak. En wij zitten midden in een opbouwfase. En zij hebben nog, uh, vond ik, dus... Een van de kandidaten, evenals Fonty Cambuur, een van de kandidaten die al drie jaar lang tegen de Eredivisie aanhikken... ook bijna in de play-offs uh, zijn gepromoveerd. Maar ook langer samenspelden, Maar ja, dat, dat Sparta dan minder is gaan presteren. Iedereen zag ook dat Sparta in het begin met Voskamp heel veel goals maakte. Daarna heb je kunnen zien, want in die fase kregen wij alle topploegen... om het maar zo te zeggen. Nou, Daar hebben wij het goed tegen gedaan met Zwolle thuis. Uh, uh, gaat zomaar door. We hebben go-ahead gehad. En, uh, ja... Al met al hebben we tegen die topploeg het wel goed gedaan. Sime de Jong. En een doelpunt. 5-1. 3 maart, het voorjaarsoffensief en de halve finale van de KNVB-beker. RKC Waalwijk laat zich zien, hoewel Ajax wint die wedstrijd met 5-1. Nou, het is niet eenvoudig, absoluut. Ik denk, als je om de wedstrijd ervoor te pakken... Noordwijk hebben we toen goed verslagen thuis... maar daarvoor met Achilles 29, met strafschoppen... Als dat minder gaat, er zijn heel wat BVO's gestrand... dan duurt het even voordat je je herpakt. En dan had het zeker wel invloed gehad in de competitie. Die ervaring heb ik ook nogal. Maar we kregen geloof ik zeven of acht wedstrijden in een hele korte tijd. Waaronder de, inderdaad de beker inhaal. Ja, daar kan je dus gaan bouwen. Iedereen wordt fitter en uh, kan je dus uh, uh, zeg maar een team neerzetten die, die uh, met elkaar concurreert. En ik denk dat dat de kracht is geworden dat, uh, nou ja, dat we iedereen heel graag wil spelen. En dat was eigenlijk de insteek. De volgende kans. Boerichter raak. Het is 0-2. En het is Dirk Boerichter. 22 april. April doet wat hij wil en RKC ook. Op het veld van de koploper. De topper. FC Zwolle, RKC Waalwijk 0-3. Maar je zag dat Zwolle problemen kreeg. En dat hadden ze eigenlijk al na de winter met de eerste nederlaag thuis tegen Emmen, vond ik, 4-3. Maar ik had niet verwacht dat we zo uh, zouden, zeg maar, staan waar we nu staan. Nou, ik vond wel dat we al heel, wat ik er toen aangaf, dat wij heel moeilijk te verslaan zijn. We hebben een behoorlijk team. En je zag aan Zwolle dat hij wel uh, te verslaan is uh, na de winter. En ook niet zo uh, makkelijk meer speelde als voor de winter. Ja, en, en nogmaals, we hadden natuurlijk wel het nodige vertrouwen opgedaan in wedstrijden... omdat we gekke wedstrijden hebben gespeeld. Als je 4-3 uitwint na een achterstand bij Volendam, maar ook bij Sparta met 10 man... Nou, dan is het vertrouwen groot, en thuis met Kambuur. We hebben veel goals daarin gemaakt, dus we zeiden ook... als, als RBC Dordrecht kansen krijgt bij Zolle uit, waarom zouden wij die niet krijgen? Wij krijgen er gemiddeld ik vijf per wedstrijd. En daarnaast waren we denk ik fysiek in orde. Nou, dat heeft zich uitbetaald... Er is een hele nieuwe medische staf gekomen op het gebied van fysiotherapie en krachttraining, et cetera. Andere visie. Ja, die hebben absoluut bijgedragen tot hetgeen waar we staan. Maar ook in, in een mentale begeleiding. Dus wat dat betreft zijn we, hebben we goede voorwaarden gecreëerd om, om te presteren. En dat betekent dat RKC, met nog één ronde te gaan, twee punten voor staat op Zwolle. 6 mei, het wordt een mooie hete zomer. Het kampioenschap longt in Sittard. Op de laatste speeldag, morgen, Fortuna Sittard, RKC Waalwijk. De ervaring leert. Vorige week heb je dat ook kunnen zien. 7-0, fantastische supporters, alles. Iedereen gaat een beetje aan de haal nu, hè, Zwolle. Of we er al zijn. Nou, wij, wij zijn wat dat betreft wel realistisch. Maar dat geeft dus aan dat de club in balans is. Dat er rust is en dat men realisme is. Maar ook dat men heel ambitieus is. Ik, ik was al trots na de wedstrijd tegen Zwolle. De manier waarop. En uh, het, het spel wat we spelen. En uh, dat proberen we in Shittard weer te doen. Tegen een andere tegenstander. Ja, goed. Ik heb altijd al gezegd. Het kampioenschap lag open na die wedstrijd. Is gebleken. Uh, wij hebben er geloof in. En de overtuiging. En ja, ik hoop dat, uh, dat, uh, dat we het daardoor ook gaan redden. Avonds. De van RKC Waalwijk bij Fortuna Shittard. Flits hoort u dan hier op Radio 1. U hoort een bijdrage van Rachna Niemeyer. can't match you today can't get out your own way well hold on De roller van Berdiaai. We gaan weer naar het voetbal op Europa League niveau. Uh, Braga, dat stadion. Ben jij er wel eens geweest, Ronald? Nee, nee ik, uh, ik vind het er prachtig uitzien. Maar ik zou het graag een keer van dichtbij zien met die rotspartijen achter, uh, achter bij de doelen. Ja, Nederland speelde er ooit. Een ja. uh, opmerkelijke wedstrijd toen we dachten dat het over was. en Tsjechië 2 van, uh, van Duitsland won op een ander veld. Maar ik heb daar het ergste meegemaakt in mijn leven... want ik, uh, ben daar, ik moest daar uiteindelijk voor de televisie en later voor de radio... ik moest daar naar boven en dat is heel hoog daar. Dit ligt tegen een berg op. Dat was nog niet zo erg, maar het was bloedheet. En ik kwam ongeveer 15.000 tot 20.000 Nederlandse supporters tegen... die precies de andere kant op gingen. En in het begin was het Jackie Jackie en toen was het foto's. Toen werden het glazen bier en toen werden het plastic hamers. En uh, het was allemaal heel gezellig. Ik kwam alleen zeiknat boven. En toen ik na afloop van de wedstrijd tegen iemand van onze productie zei van... ik ga dus niet meer naar beneden, want dan komen diezelfde mensen op de terugweg weer tegen... en dat kan ik nu even niet hebben. Toen zei iemand, eh, je moet gewoon de lift nemen van de persplaats naar beneden... en dan loop je onder het veld door door een tunnel van 50 meter. Prima, vertel jij me hoe het staat. <laughs> ja, soms wil je denken, dat is wat is van tevoren weten? Draga Braga staat met 1-0 voor, nog altijd tegen Benfica. Dat betekent dat de stand over twee wedstrijden 2-2 is. Deze wedstrijd valt eigenlijk het beste om te schrijven... als een wedstrijd vol passie en hartstocht. Want het is kei en keihard, het hele goede voetbal zien we niet. Maar we zien wel twee ploegen die ervoor die voor vechten. Met net een hele aardige kans voor Benfica. Ging overigens ook weer een dijk van een overtreding aan vooraf van Braga. de schrijft Goed voordeel en invaller Franco Jara, dat is een Argentijn. Die komen aan de linkerkant door en uh, ja met een prachtige bal, met een curve. Maar die zeilde wel net langs de goal van, uh, van Braga. Eigenlijk is die wedstrijd wel wat in balans. Want beide ploegen hebben wat dreiging voor uh, het doel van de vijand. Zeg maar. Dus het valt echt nog niet te zeggen wie er nou uiteindelijk naar die finale zal gaan met deze stand. Nogmaals gezegd, 2-2 is Braga de ploeg die uh, zich de gelukkige mag noemen. En zich uh, 18 mei in Dublin mag melden tegen Porto spelend. Want dat is nu wel helemaal zeker. Daar staat Porto namelijk uh, tegen Villarreal onder de rook van Valencia op een 2-1 voorsprong. Het kan nu zelfs 3-1 worden als er een vrije trap van ver wordt geschoten, maar op de lat uiteindelijk bij Villarreal terechtkomt. Het is namelijk zo dat Villarreal ontzettend veel risico legt in het spel en heel veel ruimte weggeeft achterin. En daar werd na een 1-1 ruststand prima door geprofiteerd. Falcao, ja, zijn 17e doelpunt al van dit seizoen in Europa. Het 36e doelpunt overigens ook van Porto, dat daarmee topscorer is van alle Europese ploegen. Maar die valt Valkao, dat is echt een fenomeen. Doopend dus 2-1. Ja, nu is het 7-2 voor Porto over twee wedstrijden. Dus daar is echt alle spanning wel weg. Want het enige wat ik niet helemaal begrijp is dat bij Porto die, die coach André Villas-Boas er niet in is geslaagd om die Falcao een beetje te temperen. Of om gewoon naar de kant te halen. Een hartstikke belangrijke spits. Staat al op een gele kaart. Heeft een gele kaart gekregen voor een trap. Waar hij ook wel een rode kaart voor had kunnen krijgen. Maar hij heeft alweer de nodige overtredingen gemaakt eigenlijk. En je zou zeggen nee. Geen risico. Haal zo'n man met 7-2 naar de kant. En dan kun je hem gewoon in de finale gebruiken. Dat gebeurt vooralsnog niet. Villarreal probeert van deze thuiswedstrijd nog wel iets te maken. Maar het is of Helton, die op afstand schoten, van afstand prima keept. Keeper van Porto. Of het is gewoon de aanvalsdrang van Villarreal, die uiteindelijk naast de goal van de tegenstander eindigt. Daar dus alles uh, wel gedaan. 7-2 over twee wedstrijden voor FC Porto. De spanning nogmaals bij uh, Braga Benfica. 1-0 voor Braga en dat na 64 minuten. Ja, de Filireal zijn de rapen gaar. We gaan naar uh, RBC. Want de kans is groot dat er na dit seizoen geen profvoetbal meer wordt gespeeld in Roosendaal. De Roosendaalse boys-combinatie. Wat een mooie naam toch. Oftewel, RBC staat het water zowel sportief als financieel aan de lippen. De club die vijf jaar geleden nog in de Eredivisie speelde... heeft op korte termijn zeven ton nodig. Jij ja, zou bijna zeggen wie niet. Daarnaast moet RBC morgenavond op zoek naar de winst in het thuisduel met FC Dordrecht. Door een straf van de KVB raakte RBC gisteren drie punten kwijt. En daardoor staat de club nu laatste in de Jupiler League. De stemming in Roosendaal: penalty, Henk Vos. De wedstrijd is beslist, 3-0, RBC. Gelukkig zitten mensen met elkaar daar heel vaak terugdenken aan de mooie momenten. En uh, ik zeker daar ook in. Ja, dat zijn de twee promoties. Dat zijn de wedstrijden in de Eredivisie. Dat zijn je persoonlijke successen uh, tegen, Ajax, en tegen Feyenoord, Ajax uit en tegen Feyenoord thuis. Of tegen Groningen thuis als het wedstrijd. Dat denk je dan aan. En... Ja, Marcel van Helmond, Jeffrey Koosra, Damian Hertog. Ja, je denkt toch heel snel terug aan die groep mensen waar je mee gepromoveerd bent... en waar je ook mee in de eredivisie gespeeld hebt. Morgen supporters langs de training bij RBC Roosendaal. Erg er spraakzaam is het groepje mannen niet... want de boodschappers krijgen toch de schuld een beetje... van de slechte situatie waarin RBC Roosendaal beland is. Terecht of niet natuurlijk. Wie wel wil praten is Erik Hellemons. Velen zeggen Mr. RBC... Hij staat op het veld als lid van de technische staf en haalt herinneringen op aan betere tijden. Heb je nog foto's op je bureau staan van een vol marktplein? Het vieren van het feest na de promotie en zo? Nee, foto's niet, maar dat zijn natuurlijk wel dingen die je zelf op je netvlies hebt. Als je zelf uh, sporter bent en je bent daar zelf een aantal keren onderdeel van geweest uh, als, als speler, dan ja, dat zijn dat de mooie dingen in je carrière. En nogmaals, uh, gelukkig zit ik zo in ieder geval in elkaar dat je altijd denkt aan mooie momenten. En, het, is, het klinkt ook heel raar, ik heb het ook verwoord uh, uh, nog niet zo heel erg lang geleden. Topspot zit heel dicht bij elkaar, het is wit of het is zwart, er zit niks in grijs tussen. En het betekent ook dat als je morgen kunt, uh, kunt winnen en je kunt overleven en je blijft in het betaalde voetbal, en dan zou dat ook weer een mooie dag in je carrière kunnen zijn. Alleen het ligt wel heel dicht bij elkaar. Inmiddels loopt Jeffrey Kooistra permanent achter ons langs... met een mobiele telefoon aan zijn oor. De algemeen directeur van RBC is druk, druk met het binnenhalen van geld. Moet mensen zien te overreden die RBC in leven kunnen houden. De steun is er absoluut, maar niet dusdanig. Uh, niet in de zin van dat... Dat, uh, dat, uh, dat merk je wel dat de clubmensen hier... Uh, ja, dat dat me hartstikke vervelend vinden. Dat lijkt me ook niet meer normaal. Er zijn mensen die 40 jaar, 45 jaar bij de club horen. Ja, uh, vrijwilligers die al 20 jaar... Uh, hun taken uh, uitvoeren hier. Hè? En dat, dat is natuurlijk een, gewoon een, hun leven is dat. Ja, uh, dan is dat niet gek dat, dat die mensen in paniek raken. Dat, dat, uh, dat, en dat is ook het, eigenlijk nog het, uh, ja, een van de meest vreselijke dingen. Fleur, kan niet doorlopen. Fleur 4-0. Jongen, jongen, wat een debacle voor Rode JC. Ja, ik, uh, ik, ik, ik, ik weet het nog goed. Ja. Waar is het dan in fout gegaan in die tijd? Nou, dat, dat um, um, is, is hè, aan mij niet om nu te beantwoorden. Ik vind dat niet, ik zou dat ook niet, uh, überhaupt vind ik het niet chique om te gaan kijken. Nogmaals, voor mij is het tien maanden dienstvermand op dit moment. En, um, uh, uh, en dat wordt pas interessant als, als het zover is. Of misschien interessant, voor, voor mij is het in ieder geval niet interessant. Maar uh, ik voel niet de behoefte om nu te gaan roepen van, uh, het, het heeft daar heeft gelegen. En daar heeft het gelegen. Ik voel me meer geroepen om te proberen om het nu vlot te laten trekken, vlot te gaan er moet een slag worden uitgevochten buiten de lijnen, maar ook zeker de binnen. Morgenavond speelt RBC Roosendaal een belangrijke wedstrijd. Winst daarin zou betekenen dat de ploeg zich vermoedelijk handhaaft. Die kans is groot, maar dat moet nog wel een keer gebeuren. Jordi Zuidam erover, de aanvoerder van RBC. Ja, wij als spelersgroep kunnen niet meer... Uh... Niet, niet meer doen dan, uh, en minder vooral doen dan, uh, dan 100% geven. En, uh, uh, ik denk dat dat het belangrijkste is. Uh, om, uh, om, uh, om een signaal af te geven naar iedereen dat, uh, dat RBC nog niet verloren is. Is dan de hoop als het sportief lukt, dat er dan misschien toch twijfelaars financieel over de brug worden ge, over de, de streep worden getrokken? Nou ja, ik denk dat het vooral uh, uh, is op het moment als het sportief niet lukt, dat het dan een heel moeilijk verhaal gaat worden. Op het moment dat het sportief lukt, hebben wij in ieder geval alles eraan gedaan als spelersgroep. En doen we onze plicht om RBC uh, in de eerste divisie te houden. En wat er daarna gebeurt, uh, ja, dat heb je als, uh, als voetballer niet in de hand. Voel je de spanning in je lijf? Ja, de wedstrijd gaat wel ergens om, maar uh, ik heb wel meer wedstrijden gespeeld waar uh, spanning bij kwam. En, uh, gelukkig waren dat dan andere wedstrijden waar veel te winnen was. En, het uh, dan over bekerfinale? <laughs> ja, nou ja, zeker. Uh, maar goed, dit is ook een wedstrijd met spanning en uh, daarvoor ben je profvoetballer. En uh, als je daar niet mee om kan gaan, dan uh, kan je beter denk ik, stoppen met je beroep. Het was uh, de aanvoerder van RBC, Jordi Zuidam. En hij refereerde aan de KVB-beker die hij ooit wil met FC Utrecht. Dat was Fleetwood Mac met Dreams, muziek van toen. En misschien wel aardig om even op te wijzen, omdat de man bijna nooit in Nederland is. Maar volgende week treedt in Amstelveen Hans Vermeulen op. Normaal woonachtig in Thailand. En het gebeurt allemaal in Amstelveen. Dus het is echt de moeite waard om daar naartoe te gaan. Ik zal er zeker zijn, ik ben een absolute fan van hem en van Ronald van der Gier. En van de Ice of Jenny toch ook? Ja, ja, ja. ja. je bent goed bezig. <laughs> Oud Sandy Coast, ja, juist, juist, juist, juist. Hey, en ik weet ook nog dat het bij Braga en Fika nog altijd 1-0 is. Jij bent van alle markten thuis Thuis. Het gaat me allemaal zo makkelijk af. En uh, <laughs> Benfica, ik heb net iets gezien Jack, dat is echt ongelooflijk. Daar had uh, bij jou in studio voetbal, als dit op een zondag zou zijn gebeurd, uh, ik denk ik heb het hier over gesproken. Diepe bal van Benfica richting uh, de middenvelder, uh, Quintrao. En die komt richting de doelman Arthur en die komt eruit, trapt de bal weg. De, de, de, de speler van Benfica gaat ook nog in het schafsopgebied richting de bal. En die trapt het toch een partij door. En die, die middenvelder van Benfica rolt werkelijk de lucht in. Maar de scheidsrechter Martin Atkinson, die denkt ik hou wel van een mannenwedstrijd. Die besluit om helemaal nergens voor te fluiten. Terwijl het er recht van mening was dat Benfica hier een penalty had moeten hebben. En die keeper minimaal een gele kaart. Maar goed, het gebeurt allemaal niet. Braga staat er altijd met 1-0 voor tegen Benfica. Dat natuurlijk wel aandringt. In de eerste wedstrijd de pech had dat Cardoso de paal raakte. Saviola heeft het in deze wedstrijd namens Benfica gedaan. Ja, en dat Braga dat vecht werkelijk voor elke centimeter om uiteindelijk die ene overwinning eruit te slepen. En dus naar de finale te mogen in Dublin. Het is nog een uh, kwartier. Ik kan wel zeggen dat het bij Villarreal Porto, om nog maar even naar uh, de andere wedstrijd te gaan, 2-2 uh, is geworden. Dat doet er allemaal niet zo heel veel meer toe. Maar het is duidelijk dat Villarreal de thuiswedstrijd in elk geval met een, een, een rechterrug wil uh, verlaten en uh, ja, puntje wil halen uit die wedstrijd. Ik weet dat het uh, uitgeschakeld is, dat het verder geen rol van betekenis meer speelt in deze wedstrijd. Maar daar is het 2-2 uh, geworden. Maar ik zit zo, uh, ik zal heel eerlijk zijn, zo ingespannen te kijken naar Braga Benfica dat ik uh, de doelpen te maken in de volgende flits even zal melden. Jij weet alles, hè? Zeg jij, heb jij wel eens gehoord van de sport racetlon? Nee. Nee? Nou, nee, want ik krijg een, een Twitter van iemand, uh, van Thijs Ronhaar, die zegt: uh, ken je die sport? En wat vind je ervan? Ik denk dat we daar maar eens een keer aandacht aan moeten besteden. Het is een combinatie, ik wist het nooit, van tafeltennis, badminton, squash en tennis. Dan heeft zelfs Ronald van der Geer op deze avond wat geleerd. Ga, nou, ga jij er maar die doelpunten nou doelpunt maken zoeken, dan ga ik door met FC Twente. <laughs> met de bekerfinale en de competitieontknoping in het vooruitzicht... neemt de spanning toe in Enschede en omstreken. Velen leven mee met FC Twente, dat een gooi doet naar de dubbel. De FC speelt in de regio ook een maatschappelijke rol... en er bestaat zelfs een heus FC Twente voetbalkoor, opgericht door de club zelf. Het koor, een geleerd gezelschap van voetbal- en muziekliefhebbers... streep bijvoorbeeld op tijdens thuiswedstrijden.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 Hoe ze zo komen, nou, de, de club vindt dat ze meer de, moet doen dan voetballen alleen. Voetbal is uiteraard uh, het belangrijkste, maar ambiance in stadion is belangrijk. En solidariteit met de uh, regio met de achterbanden. Ja, ik ga voor Twente. Voetbal is een geweldige sport, dat weet toch iedereen. Twente is een fantastische club, daarom ga ik erheen.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 Bij ons FC Twente, van wie weet toch het meest? Is het Hoe is dat om in dat stadion te zingen? Fantastisch. Het, het zou haast naar moeten zijn om Twente dat te, te begrijpen. Maar, het ja, het voelt Twente. gewoon tukkers. En dat is een gevoel, je hebt of je hebt niet. Welkom in de hel van eens Welkom in de hel, welkom in de hel, welkom in de hel van eens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 I wanna do and Aim for the stars And land on the moon And if I have time naar Dazzled Kid. Met het credo van de doorsnee scheidsrechter. Yes, no, maybe. We gaan naar Ronald van de Gier. Naar Braga en Benfica spelen voor een plekje in de finale van de Europa League. Aardig schot van Hugo Viana namens Braga. Maar een goede redding van Roberto. En daardoor blijft het 1-0 voor Braga in deze wedstrijd. We zijn de kansen volop geweest voor Benfica. Met name Gaetan mag zich aantrekken. Dat er nog altijd 1-0 staat voor Braga. En dat Benfica in deze wedstrijd en niet in is geslaagd om te scoren. Aardig schot van hem. Gered door keeper Arthur. En vervolgens een corner van Benfica. Die vanaf de linkerkant werd doorgekopt door Luciao. En vervolgens staat hij Gaetan daar bij de tweede paal. En is hij helemaal uit positie. En ziet hij die, die bal. Eigenlijk over zich heen gaan. Langs zich heen gaan. ja, Hij staat daar een beetje als aan de grond genageld. Terwijl een kleine beweging voldoende zou zijn geweest. Om die bal uiteindelijk toch binnen te schieten. Nu Braga. En weer een redding noodzakelijk van Roberto. Dan gaat Braga toch nog gas geven in die slotfase. Een combinatie over 3-4 schrijven. In het schatselpgebied van Benfica. En uiteindelijk het schot van dichtbij. Ik dacht dat het Alan was. De Braziliaan die schoot. En Roberto moet als een kat naar de hoek om de 2-0 en de voor end doen. Zoals dat zo prachtig heet in het Duits te voorkomen. Zo blijft Benfica dus nog enigszins in de race. Want er is nog wel even te spelen, om precies te zijn. 5,5 minuut. En Braga staat met 1-0 voor. In het totaal dus 2-2. En dat is een stand waarmee Braga door zou gaan naar de finale. Waarin het dus speelt tegen Porto. Dat weliswaar inmiddels op een 3-2 achterstand staat in de uitwedstrijd bij Villarreal, Maar als je de eerste wedstrijd met 5-1 hebt gewonnen. Is er natuurlijk niet zo heel veel aan de hand. Cap de Villa maakte de 2-2 namens Villarreal En Rossi heeft zojuist een penalty benut. Dat is al het elfde doelpunt in, op Europees niveau van Rossi dit seizoen. Een penalty waar hij overigens stopte met lopen. En keeper Elton in zijn aanloop dus eigenlijk een stopbeweging maakte. En keeper Elton. Die ging ook terecht protesteren bij de scheidsrechter. Maar Rocky uit Italië wilde daar niks van weten en kende de strafschop dus toe. Villarreal staat daar dus thuis op een 3-2 voorsprong. Maar het venijnt zit dus in de staart bij Braga tegen Benfica. Waar het nog altijd 1-0 is voor Braga. Nu die mooie goal gemaakt door Custodio, de middenvelder, kleine middenvelder, die boven alles en iedereen uittoonde al in de eerste helft naar bijna een kwartier spelen. Bij een corner die Braga mocht nemen en als je dan zoveel lengte hebt achterin bij Benfica, dan mag je je dat wel aantrekken. En ja, sinds eigenlijk dat kwartier loopt Benfica wat achter de feiten aan, heeft het alles wat maar een beetje kan aanvallen van de bank gehaald en in de opstelling gezet. En Braga, het vecht werkelijk voor elke centimeter. Het, het zijn grote mannen die hier aan het voetballen zijn en Benfica creëert best mogelijkheden, maar dan is er altijd nog die Arthur, die keeper van Braga die een voorlopig succes voor de ploeg uit Lissabon in de weg staat. Het is nog even vier minuten en de extra tijd. Braga staat met 1-0 voor en met een, nou, een teen in de finale. Zal het troost voor Villarreal. dat uitgeschakeld gaat worden is dat er nog geen enkele ploeg dit seizoen tegen Porto meer dan drie doelpunten scoorde. Dus dat is uh, uniek dat Villarreal in ieder geval dat op het lijstje kan zetten. We gaan naar judo. Een hele serieuze aankondiging, Matthijs. De Nederlandse top judokas komen dit weekend uit... op een Grand Prix-toernooi in Azerbeidzjan. Met het desastreus verlopen EK nog vers in het geheugen... is ook judo-boegbeeld Henk Grol vertrokken richting de Baku. Op het EK werd hij al in zijn tweede partij uitgeschakeld. Gisteravond trainde Grol nog in Haarlem. En wie was daarbij? Matthijs Westraat.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 Ja, het is alweer bijna twee weken geleden, dat desastreuze EK. Maar voor Henk Grol is het nog als de dag van gisteren. Ja, ik ben nog steeds he, behoorlijk uh, teleurgesteld. En dat is eigenlijk heel slecht om het eigenlijk gewoon loslaten en door. Alleen, uh, ja, dat is nog niet uh, gelukt, zeg maar, de afgelopen week. Ja, ik, kon, ik kan er niet echt overheen komen nog. Dus ik heb een beetje, uh, gewoon wat, ben wat vermoeid. En, uh, ja, ook wat... Uh, mijn vader kreeg een trombose ook in Istanbul. Dat uh, maakte me ook wel een beetje zorgen om. Hij is inmiddels wel weer thuis, alleen het is wel erg geworden. En, dat is niet levensbedreigend, alleen uh, alles bij elkaar. Slecht weekend daar. En, uh, ja, ik kan het nog niet echt loslaten. Dus uh, ja, vervelend. Wist je dat op het moment dat je de mat op ging? Dat het met je vader uh, niet goed ging? Nee, nee. We gingen, uh, toen ik uh, in de bus richting, uh, richting Vliegveld werd ik gebeld. En uh, hij heeft het al een keer eerder gehad, een paar jaar geleden ook in het buitenland. En toen heeft hij drie weken in het ziekenhuis gelegen met longenbolie erbij. En uh, nu uh, ja, speelt het weer op en uh, is het eigenlijk wel tragisch, want zou de volgende week een weekje naar Noorwegen gaan met z'n tweeën. En dat is nu ook, kan nu ook niet. Dus uh, ja, dat vind ik wel even rot. Pijntjes, een slechte loting, een lastige tegenstander, het zijn allemaal redenen die je zou kunnen aandragen voor een slechte prestatie. Maar Grol wil daar niets van weten. Nu waren de omstandigheden perfect. Mijn lichaam was heel. Alles was goed. Ik werd goed getraind. Alles was goed. En dan verkloot ik het op zo'n manier. Ja, dat mag gewoon niet. Nadat Grol op dat EK in de tweede partij al op zijn rug vloog... was de mening van bondscoach Maarten Arends overduidelijk. Ik denk dat het allemaal simpel kan. Het is niet hard genoeg. Het is niet scherp genoeg. Klaar. Het is gewoon een stomme verhaal. Het, het ligt aan hemzelf. Het ligt aan hemzelf, zelf, tuurlijk. Het moet allemaal wat harder. Ja, nee, dat is, ook zo. dat is ook zo. Kijk, het gaat gewoon makkelijk. Het gaat gewoon makkelijk af. Ik hoef mijn uh, conditionele, mijn vermogen, liggen. ik had toch zoveel over van binnen. Ja, als je dat, dat niet kwijt kan die dag, omdat je, hebt zo, je voelt je zo goed. Ja, dat is dan heel vervelend als je dat in één keer stopt. En uh, da, daar heb ik mij... dat, dat, dat zit in mijn hoofd al, zeg maar, anderhalve week. Van ja, jezus, man, ik ben ik al... Een sukkel omdat ik dat zo uh, doe, weet je wel. Kijk, op zijn minst leven strijd. Ja, de strijd was niet meer mogelijk, want de partij was over. Kijk, wat, wat het een bazari of een half punt? En dan kan ik nog druk gaan geven en proberen het recht te trekken. En dat, dat, dat, dat lukt dan ook wel meestal. Maar ja, nu uh, was het in één keer klaar. En dat is ja, iets wat judo is eigenlijk. Nominatie is binnen, kwalificatie is geen punt. Je bent gewoon de man voor ons in die klasse tot honderd. Waarom ga je naar Bako toe? Nou ja, zeker om deze periode graag nog wat wedstrijden uh, wil Judo. Omdat ik, ja, ik Judo niet zoveel wedstrijden per jaar En dit is een periode voor mij dat ik de vorm van de EK heb. En is het vooral om jezelf een mentaal duwtje te geven? Ja, ja, ook. Maar je moet ook even weer die spanning voelen. En een wedstrijd Judo is ook goed. En ik Judo niet graag een wedstrijd kort voor een WK. Dan wil ik echt mezelf focussen op die periodisering, die kracht heen. Daar kan ik heel veel mee winnen, maar ook heel veel mee verliezen. En ik moet nu niet doordraven om nu te zeggen van nou heen, Grul moet nu vijf wedstrijden gaan maken. Dan ben ik op het WK niet goed genoeg. En dat is. Ook waar mensen mij in moeten remmen, want ik ben natuurlijk gefrustreerd. Dan Zeg ik schrijf me over maar voor in. En ik wil gewoon mijn gram halen. Maar kijk, Ik hoef niet meer. Als ik ook al win ik Baku, win ik Moskou en win, win ik Rio. Het levert niks meer op. Ik wil graag wereldkampioen worden. En dat is het doel. En daarin moet ik zorgen dat ik dat mensen om me heen dat ik mij daar ook in beschermen. Nog één dingetje, het is woensdagavond, het is 4 mei, het is bijna 8 uur. De training gaat zo beginnen, maar gaan jullie eigenlijk nog wat doen? Wat mag u? Ik neem aan van wel. Dat we twee minuten stil zijn, dat lijkt me niet meer dan normaal. Dus... En dan is het even voor achter. Bijna tijd om te gaan herdenken dus. De ongeveer 50 judoka's veranderen hun traditionele kniezit... in een ontspannen normale zit. En zijn twee minuten stil. Mooi. Mooie stilte. Wij gaan naar Ronald van der Geer, want daar wordt weer gejuicht. Daar uh, wordt gejuicht. Uh, waar wordt gejuicht? Ik, ik zag mensen met vlaggetjes zitten bij Villarreal. Is ja, dat gewoon symbolisch? Die uh, zitten de hele tijd uh, te juichen. Want het is nog altijd gewoon 3-2 voor Villarreal. Vlaggetjesdag. Vlaggetjesdag uh, uh -huh. En zo wordt Villarreal zeg maar, Europa uitgezwaaid. Weliswaar met een 3-2-overwinning. En zoals jij zei, dat is best uniek. Want uh, Porto krijgt niet zo makkelijk drie goals tegen. Maar het gaat daar 3-2 worden. Extra tijd. Porto gaat zich melden in de finale. Of gaat het nog 4-2 worden? Nee, toch niet. Hilton kan een, ma een balletje makkelijk oprapen. En, uh, ja, het was uh, overigens wel een leuke wedstrijd. Daar werd lekker gevoetbald door twee ploegen. Maar dat wisten we natuurlijk al van Villarreal. In de wedstrijd tegen Twente hebben we dat uh, gezien. Veel, veel spannender is het bij Braga, Benfica. Nog altijd 1-0. En wat dat betreft mag uh, Braga, Paulao, de centrale verdediger... waar heel dankbaar zijn. Kopbal van dichtbij... Werd er losgelaten door Kardec, de Braziliaan. En toen stond deze centrale verdediger op de lijn om de al geklopte Arthur nog eens eventjes de helpende hand te bieden. Hij haalde die bal van de lijn en vervolgens kwam die toch terecht in de handen van de doelman van Braga. En zo ontsnapte Braga dus toch aan die gelijkmaker van Benfica nu ...voor de ploeg uit Lissabon, komt ook eigenlijk in een niemandsland terecht. En is er dus weer even opluchting bij Braga. Vijf minuten extra tijd. Daar is inmiddels al 2,5 minuut van voorbij. En je ziet de coach, Domingos Paciencia, de coach van Braga... ...die overigens opvolger is bij Braga van Jorge Jesus... ...die nu dus coach is van Benfica. En ook nog eens oudspeler is van Porto. Die man heeft het niet meer, want die gaat natuurlijk geschiedenis schrijven. Nog nooit eerder stond Braga in een Europese finale. En nu, zo langzaam maar zeker, nog een minuut. Een of twee, lont dat mooie duel tegen Porto in Dublin. Braga moet gewoon even die bal vasthouden op de helft van Benfica. Ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want hij wordt nu weer ingeleverd. En dan gaat Benfica van achteruit nog één keer proberen om een, een aanval op te zetten. 1-0 dus de voorsprong voor Braga. 2-1, de eerste wedstrijd in het voordeel van Benfica. Maakt Benfica een doelpunt? Dan is het er en kan Benfica tegen Porto gaan spelen in Dublin. Uh, hoewel de supporters van Benfica zeggen, ach, waarom zouden we helemaal naar, uh, naar Dublin gaan om daar tegen Porto te spelen. Wij hebben helemaal geen zin in. We krijgen het hele seizoen al een pak slagen als we tegen Porto spelen. Laten we dat maar niet doen, dat gunnen we Braga wel. Maar de spelers van Benfica denken daar heel anders over. Um, Mag nog een keer ingooien. Vanaf de linkerkant. Nee, dat laat hij over aan een ploeggenoot. Onder meer Cardoso is voor de goal bij Benfica. Bal komt, wordt ingegooid, komt bij de eerste paal. Wordt daar weggehaald door Braga. Maar dan is er buitenspel geconstateerd. De scheidsrechter Martin Atkinson. Hij gaat Braga dus een vrije trap nemen. Het is nog precies een minuut. Maar we gaan er maar vanuit dat het gaat lukken. Braga in de finale tegen FC Porto. Dat weliswaar verliest van Villarreal. Maar wel doorgaat naar die finale in Dublin op 18. Dat is Ronald van der Geer. Morgenavond is er uiteraard ook langs de lijn. Dan zit Gio Lippens hier. Dan besteden we onder meer natuurlijk aandacht aan de wedstrijden tussen Cambuur en Zwolle. En Fortuna tegen RKC, beslissend voor het kampioenschap in de Jupiler League. Die wedstrijden worden al geflitst eerder in de lopende programmering. En direct is er het oog op morgen met Chris Keijne. Vond het leuk om te zijn. Volgende week, zelfde tijd, zelfde golflengte. Mag ik u weer van het programma voorzien? Bedankt de mensen achter de ramen en u voor het luisteren.